Om Een hoorspel in zes delen door Val Gilgut. Vertaling Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten. Vijfde deel De Man met de Baard. Precies hoe je je voelt, je in verband met Anne. Maar toch geloof ik nog steeds dat Perroquet heel goed weet wat hij doet. Hij werpt volgens het boekje, Bill. Dat is het enige wat hij doet. Hij laat de oude Simon schaduwen en hem vervolgens door zijn vingers glippen. Hij neemt zijn vrouw mee naar een nachtclub of zijn onkostennota alleen om de eigenaar van die club zogenaamd aan een verhoor te onderwerpen. Dat dan vervolgens nergens toe leidt. Het is anders wel een leuke meid, Ilis. Ja, ik ben blij dat je leuk met haar gedanst hebt. <laughs> ik ook, ja. ja. Die Perroquet kan niet dansen, dat beweert hij althans. En het feit dat ze uit niet afkomstig is... zal de zaak voor jou ook wel vereenvoudigd hebben. Jij moet niet zo idioot doen, Roger. Ach, man. Ik zei je toch, ik weet precies hoe je je voelt. Maar daarom hoef je toch nog niet te proberen ruzie met me te zoeken. Daar kom je helemaal niet verder mee. Sorry, Bill, sorry. Ik weet wat voor rot dat jij op dit moment doormaakt. Ik denk zelf ook, denk ik ook maar liever niet aan wat Anne en haar vader nu moeten doormaken. Nou, en. Vind je dan soms wel logisch dat we hier rustig blijven zitten wachten... totdat Perroquet klaar is met zijn stelselmatig onderzoek? Nee, dat doe je dood niet. Ja, wat zullen we dan doen? Moet jij eens goed luisteren naar mij, Roger? Ik heb altijd gevonden dat je het pure politiewerk... ...maar beter aan de politie kunt overlaten. Een Perroquet? Aan mensen als Perroquet, ja. Maar Perroquet dient nu eenmaal bepaalde voorschriften in acht te nemen. En je kunt van de man niet verwachten dat je die nou opeens allemaal overboord zet... ...alleen maar omdat jij hier, laat ik zeggen, uh, gevoelsmatig bij betrokken bent. Wat je zegt. Ja, want je zegt, je kunt toch moeilijk voor die man te wachten dat hij een inval doet in het buitenlandse ambassade. Hè? Hm? Ah, als ik me niet vergis, Bill, hou jij een warm pleidooi voor het ingrijpen door rasechte amateurs. Hè? Door jou en mij. Nou, waar zullen we mee beginnen? Eh? Met ergens in te breken? Daar ben ik niet zoveel verstand van. Jawel. Nee, ja, we kunnen toch altijd proberen. Dan hebben we tenminste iets te doen en hoeven we niet te piekeren. Als je het mij vraagt, hebben wij veel te weinig gepiekerd, Althans, jij. Hm? Ja, wat, wat, wat bedoel je nou? Luister nou eens even, Lisperl, oké? is inderdaad een heerlijk wegentje om mee te dansen. Maar ze stelt geen overmatige eisen aan je verstandelijke vermogens. En terwijl jij en Perroquet, die eigenaar van de kwade kater, onderhanden namen... kreeg ik opeens een idee. En wat was dat dan wel? Dit. Heb jij wel eens gehoord van de barboes? Uh, maar ja, dit, dit, het woord komt er wel ergens bekend voor. Kijk eens, de Fransen plegen nooit halve maatregelen te nemen, Roger... en zeker niet op het gebied van hun geheime diensten. Op uh, militair gebied hebben zij een befaamde deuxième bureau... ...maar ook de politie beschikt over verschillende instellingen op dit gebied. Daarnaast hebben ze sinds de algemene kwestie, weet je wel... ...die zogenaamde barboezen, hmm. de mannen met de baarden... Oh. ...die knappen allerlei karweitjes op zonder dat iemand er ooit iets van hoort. Nou, ja, nou, en, en? Gisteravond kwam ik opeens op het idee... ...dat dit nou echt een karweitje was voor die barboezen. Zoals je waarschijnlijk weet, beschik ik over een vrij groot aantal nogal... Uh, losse <laughs> relaties in Parijs. Ja. En een daarvan is een zekere meneer Guy Larroche. La is ook een barboes. Ik zou hem echt niet graag uitnodigen om een lezing te houden... over voor herbewapening of een dergelijke instelling... maar ik geloof toch wel dat hij precies de man is die wij nodig hebben... en die zijn geld dubbel en dwars waard zal blijken te zijn. Zijn geld? Ah, ah, ah. Hij is een professional, Roger. In de letterlijke zin van het woord. Geen geld, geen Zwitsers. Dat is zijn devies. Al is zelf helemaal geen Zwitser, natuurlijk. Maar hij en zijn kameraden wensen alleen betaling... op basis van de bereikte resultaten. En eh, die bank van Simon Hunter en jou... zal zich toch, dacht ik, wel een paar honderd pond... ...kunnen permitteren, hoop ik. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar hoe denk je contact met hem op te nemen? Dat heb ik intussen al gedaan. Ik moet je er nog even bij vertellen... Dat, uh, ...dat hij geruime tijd is opgetreden... ...als persoonlijke lijfwacht van generaal de Gaulle. Wat wel bewijst dat hij een, een van de hardste figuren... ...van dat groepje is. Ik heb me voorgesteld ons te ontmoeten... ...in een kleine bistro vlakbij de Jardin des Plantes. Dan kunnen we dan een aperitiefje gaan drinken voor de lunch? Maar ja, waar wachten we dan nog op? Hè? Uh, ik hoop dat jij voldoende geld bij je hebt... ...om de consumpties Ach. te betalen. En de taxi. Tussen twee haakjes... Laroche spreekt onze taal vloeiend. Dat heeft hij namelijk in de oorlog geleerd toen hij een soort courier was tussen de Franse Marquis en Londen. En vergeet je sigaretten niet. Guy Laroche? Roger Gale. Enchanté? Enchanté. Wat um, doe je drinken, Guy? Oh, ik heb een perno besteld, zoals gewoonlijk. Goed, ja. dan zullen wij gezelschap houden. Garçon des Alternos, s'il vous plaît. Sizuki. Misschien wil jij Roger dan intussen vast op de hoogte brengen van hetgeen je tot nog toe bereikt hebt. Voor zover je tenminste al iets hebt bereikt dan. Ik weet natuurlijk niet of wij er enig belang aan mogen hechten. Ja, maar wat is het? Alles op zijn tijd, Roger. De zaak is aanzienlijk eenvoudiger voor mij geworden sinds ik opdracht heb gekregen. volkomen onofficieel, uiteraard begrijp je. om die leden van die handelsdelegatie waar jij het over had een beetje in de gaten te houden. tijdens hun vrije tijdsbesteding, wel te verstaan. Wanneer het voor hen allemaal ook hun eerste bezoek aan Parijs is sinds een jaar of tien, net als onze vriend Sepston Zullen ze de bloemetjes beslist wel behoorlijk buiten zetten? Hè? <laughs> U bent een goed psycholoog, meneer wel. Ja, met andere woorden, ze gaan aardig tekeer. Enorm, ja, enorm. Ja, ze hebben ook niet veel tijd. Er schijnt namelijk een grote kans te zijn dat zij eerder teruggaan dan oorspronkelijk het plan was. Hm. Ik vraag me af waarom. Ja, maar ja, dat, dat lijkt me nogal voor de hand te liggen. Ze hebben zowel Anne als haar vader hun in hun macht... en nu willen ze zo gauw mogelijk de benen zien te nemen. En dat betekent dat wij net zo weinig tijd hebben als zij. Ik geloof dat u gelijk hebt, meneer Guerrero. Zeg, luister eens, ben jij nog iets te weten gekomen over die Julie Dassin? Uh, Maurice Seps brengt regelmatig bezoeken aan een appartement in de Rue Javert. Vlak naast de kwade kater? Hm, Ik meen van wel. Tegenover andere leden van zijn delegatie heeft hij laten doorschemeren... dat hij daar uh, een petit amie. Hm. Een vriendin bezoekt. Ik heb ah. het appartement aan een nader onderzoek laten onderwerpen. Je hebt natuurlijk met die conciërge daar gepraat. Hey, een van mijn mensen heeft met die conciërge gepraat. Hm. En? Dat appartement staat op naam van een zekere mademoiselle Julie Dassin. Ah, ah, mooi zo. Hm. Hoe ziet ze eruit? Nou, geen flauw idee. De conciërge zegt dat zij mademoiselle Dassin nog nooit heeft gezien. Dat is belachelijk. Dat, dat bestaat gewoon niet, toch? Is dat zo, Roger? Ze schijnt een bijzonder ongrijpbare figuur te zijn. Wij weten alleen dat ze in jullie hotel heeft opgezocht... maar verder schijnt niemand iets over haar te weten. Behalve dan dat ze vroeger in de kwade kater heeft gewerkt. Die conciërge gelooft dat mademoiselle Dassin dat appartement... alleen maar als een soort pied-à-terre beschouwt... maar dat zij zelf ergens buiten woont... en het dan tijdens haar aanwezigheid aan derden verhuurt. Aan derden? Wat bedoel ja. je met derden? Uh, ik zou het echt niet weten. Aan wie verhuurt iemand die buiten woont meestal haar Parijse flatje? Oh, een soort liefdesnestje, bedoel je? Uh. Die conciërge gelooft in ieder geval dat het appartement op dit ogenblik door een. jonge dame wordt bewoond. Alsjeblieft, ja. Ik geloof dat we eens een bezoek aan het appartement moesten gaan brengen, Guy. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar hoe willen jullie dat doen? Seps achterna gaan wanneer hij weer een bezoek gaat brengen aan die. mademoiselle Dassin? Ah, nee, dat lijkt me een beetje riskant. Ik geloof dat het beter is wanneer hij ons bij die gelegenheid. binnen aantreft. Uh -huh. Dat zal in ieder geval een grotere schok voor hem zijn. Maar hoe weten wij wanneer hij weer van plan is om te gaan? Uh -huh. Meneer Gale, ik kan u verzekeren dat wij Barbouze een zekere ervaring hebben... met leden van Frankrijk-bezoekende handelsdelegaties. Net zo goed als ons ministerie van Buitenlandse Zaken... dat heeft met het ambassade personeel van de landen achter het IJzeren gordijn. Onder dat personeel zitten nog allerlei spionnen. En die delegaties bepalen zich zelden tot hun officieel aangekondigde taak. Daarom zorgen wij ervoor precies te weten te komen... wat heren als meneer Zepsch in hun vrije tijd plegen uit te voeren... Hm. Ze zouden stom verbaasd zijn en in sommige gevallen ook bijzonder onaangenaam verrast wanneer zij wisten hoe nauwkeurig en constant zij in het oog worden gehouden. Ik kan u daarom verzekeren dat ik ruimschoots van tevoren zal weten wanneer Sebs weer een bezoek denkt te brengen aan het appartement de Rujalair. Nou, dan hoop ik alleen maar dat hij het niet te lang zal uitstellen. <laughs> ja, waarom zeg je dat? Denk je dat zij eindelijk... Nee, nee, nee. In dat geval dacht ik alleen maar aan mezelf, aan mijn baantje, Roger. Ik ben al twee dagen lang niet meer op kantoor geweest. Ik durf me haast niet voor te stellen wat Sandy Cameron wel denken zal. Uw brieven, Mr. Cameron. Dank u, Miss Weiss. Een ogenblikje nog. Gaat u even zitten. Ik begin me echt een beetje bezorgd over u te maken, Miss Weiss. Oh, mag ik ook weten waarom? Dat mag u. Ik vind het heel vervelend om u te moeten vragen bepaalde brieven over te tikken. Dat was gisteren driemaal nodig en vandaag viermaal. Het spijt me. Ben ik erg onbillijk of onvriendelijk wanneer ik veronderstel... dat u niet helemaal met uw hoofd bij uw werk bent? Nee, misschien niet. Wel? Wanneer u niet meer tevreden over mij bent, Mr. Cameron... Ik weet het, dan moet ik u maar ontslaan. Of anders neemt u zelf uw ontslag. Dat zei u toen ook. Weet u niet meer, toen wij het over Bill Summers hadden? Ja, dat herinner ik me. Heeft u mijn advies betreffende hem opgevolgd? Ja. Had ik het maar niet gedaan. Waarom zegt u dat? Oh, neem me niet kwalijk. Dat was een domme vraag. Het antwoord is duidelijk. U houdt van hem. Dat heb ik nooit. Nu... Dat was geen vraag, Wees, Maar de simpele vaststelling van een feit. Het is jammer. Maar ik vond er stel dat er niets aan te doen is. Nee. Absoluut niet. Kunt u me één ding vertellen? Houdt hij ook van u? Ik geloof het niet. Maar u hoopt van wel. Toei. Ik wil er echt liever niet meer over praten. Het is natuurlijk uw eigen zaak en de zijne. Maar jullie maken het mijn zaak wanneer u uw werk slecht doet... omdat Summers een paar dagen niet is komen opdagen. Want dat is toch de oorzaak, nietwaar? Ik geloof het wel. U weet evengoed als ik dat beeld zich nooit aan kantooruren of zo pleegt te houden. Waarom maakt u dus dat dan opeens zo ongerust over? Ongerust? Ja, dat zei ik, mis Wees. Ongerust, angstig, zenuwachtig, bang, kiest u zelf maar. En al was ik dat. Wat dan nog? Gelooft u niet dat u dan best een beetje afleiding zou kunnen gebruiken? Ik begrijp u niet, Mr. Cameron. Dan zal ik het u uitleggen. Ik maak mezelf ook een beetje zorgen over Bill Sellers. Niet om dezelfde reden als u, dat lijkt me een vrij overbodige opmerking. En ik geloof ook niet dat hij in zeven sloten tegelijk zal lopen. Maar ik had hem een opdracht gegeven. Weet u dat hij een interview voor ons gemaakt heeft met die Maurice Seps van die Hongaarse handelsdelegatie? Ja, dat, dat heeft hij me verteld. Dat had hij niet mogen doen, maar daar zal ik nu niet over vallen. Ik heb een tip uit Londen gekregen dat Simon Hunter, een bekende figuur in internationale bankkringen, kort geleden onvolwassen naar Parijs is gevlogen. En dat er daar het gerucht ronddoet doet dat hij die seps wilde proberen te ontmoeten. Ik wilde graag een interview met die Hunter maken voor onze volgende nieuwsuitzending. Ik heb geprobeerd om contact met hem op te nemen in zijn hotel, maar dat bleek hij niet te bereiken. Daarom wilde ik Bill Summers achter hem aansturen. Hey, maar Bill, ik, ik bedoel... Bill schijnt zelf ook opeens spoorloos verdwenen. Maar u hebt een goed stel hersens, Miss Ways, en u kent Parijs. Wat zou u ervan zeggen als u mij eens zou helpen om hem te zoeken? Ik? Ja, u. Voor u zou het misschien een beetje afleiding betekenen. U zou er niet alleen uzelf, maar ook mij een groot plezier mee doen. We zouden het altijd kunnen proberen. Schitterend. Ik heb hier een aantal aantekeningen betreffende Simon Hunter en zijn achtergrond. Wanneer u die nou eerst eens even doorneemt... dan kunnen we daarna misschien een plan de campagne maken. Ziezo, mijn beste Simon. Er is heel wat tijd verlopen sinds ons laatste gesprek. Voldoende om eens rustig na te denken naar ik hoop. Wat had ik anders moeten doen? Dat zou ik ook niet weten... Maar dat zou jij zelf het verstandig van hebben gevonden wanneer ik je boeken of een tv-toestel ter beschikking had gesteld? Je had me kunnen laten slapen. Yeah. het is verbazingwekkend tot welke middelen sommige mensen hun toevlucht plegen te nemen wanneer zij anderen onder druk proberen te zetten. Mishandeling of andere grove methoden? Terwijl ieder kwartier beleefd informeren naar het welzijn van de gevangenen. Elk gewenst resultaat pleegt op te leveren. Elk gewenst resultaat, weet je dat zeker? Jij ziet er niet goed uit, Simon. Ik heb zo'n idee dat je je ook niet al te goed voelt. Wat jij nodig hebt is frisse lucht en lichaamsbeweging. En verlosten zijn van jouw gezelschap, Maurice. Als je eens wist hoe gemakkelijk je dat allemaal zou kunnen bereiken. Waarom leg je je kuiten niet gewoon op tafel? Wat wil je van me? Dat heb ik je gezegd. Maar dat geloof ik niet eens. Misschien had je me niet zoveel tijd moeten geven om na te denken. Ga eens door. Dat interesseert me. Al die onzin van jou over het verleden nu maar vergeten en zo. Je kunt net zo goed zeggen dat ik je de maan maar moet schenken. Al dat gespioneer en geïntrigeer om, om van je ontvoeringen om maar te zwijgen... heb je heus niet gedaan in de hopen een vroegere vriendschap weer aan te knopen. En stel dat je daar nu eens gelijk in hebt... Wij zijn geen kinderen, Maurice. Ik ben zakenman. En zo beschouw jij jezelf ook waarschijnlijk. Nogmaals, waarom leg je je kaarten niet gewoon op tafel? Het gaat hier toch om een zuiver zakelijke transactie. De prijs is mijn dochter. Wat probeer je te kopen voor die prijs? Jij geeft dus de voorkeur aan een zuiver zakelijke transactie. Dacht jij werkelijk ook maar één seconde... dat ik met jou nog over andere zaken zou kunnen praten? Tot nu toe heb ik je, laat ik zeggen, zachtzinnig aangepakt, Simon. Ik beschik ook nog over andere middelen. Wat wou je dan doen? Met mijn tanden één voor één uittrekken? Of mijn ogen uitsteken? Hm? Dat zou jou hoogstens persoonlijk enige genoegdoening kunnen verschaffen... maar eh, meer zou je er echt niet mee bereiken. Vreemd genoeg ben ik bereid om dat met je eens te zijn. Trouwens, ik ben geen sadist. Dan zou je dat misschien niet geloven. Ik zou het inderdaad niet prettig vinden om jou gereduceerd te zien tot een lichamelijk wrak. En dus? This... Ik wil twee dingen van jou, Simon. In de eerste plaats een getekende bekentenis dat je al die jaren in Londen je internationale bankconnecties gebruikt hebt... om een complot te financieren... dat gericht is tegen de regering die ik vertegenwoordig. Wat zou je eraan hebben? Je weet dat het een leugen is. Ten eerste zou een dergelijk document ik jou praktisch onmogelijk maken... om nog ooit naar je vroegere vaderland terug te keren. Ten tweede rechtvaardigt het voor mij het feit... dat ik al die jaren je gangen heb laten nagaan. Dus, die regering die jij vertegenwoordigt... Hoest dat ook een zekere verdenking tegen jou? Dat is mijn zaak. Daar heb jij niets mee te maken. Gelukkig niet, nee. En uh, wat is het tweede? Ik wil alle details van jullie geheime organisatie. De namen van alle agenten, hun communicatiemethoden, alles. Ik geef je mijn woord van eer dat niemand ooit zal vernemen van wie ik die inlichting heb gekregen. Nou? Nooit van mijn leven, Maurice. Meen jij dat? Je hebt zelf gezegd dat je me tamelijk goed meende te kennen. Dat in aanmerking genomen begrijp ik niet dat je mijn dergelijk voorstel hebt durven doen. Zullen we de heroïsche dramatiek maar niet liever achterwege laten? Ik geloof dat er wel iemand is die jou van gedachten kan doen veranderen. Dat is je dochter. Zullen we het haar eens vragen? En? Wat heb je met haar gedaan? Niets. Absoluut niets. Overtuig jezelf, maar. Breng dat meisjes hier. En vlug. Dacht je werkelijk dat Anne me er toe zou kunnen overhalen? Om mezelf te onteren. Als jij het gewaagd hebt om er te verdoven of te mishandelen... Ik zei het toch. Dat je jezelf kunt overtuigen. Vader. En Kindje. een arme kindje. Hoe is het met je? Prima. Wat heb ik je gezegd? Laat me eens bekijken. Hebben ze je echt goed behandeld? Uitstekend, vader. Ach, je verveelt je natuurlijk verschrikkelijk als je zo opgesloten zit. En ik maakte me zorgen over u. Ah, uh, Roger? Meer over u. Dat is het privilegie van het vaderschap. Laat mij alleen met haar, Maurice. Het spijt me, maar dat is onmogelijk. Wij hebben onze zakelijke transactie nog niet afgesloten. Mrs. Gale, u weet wat ik van uw vader wil. Ja. Weet jij dat? Hij heeft het me verteld. En hij heeft mij verteld dat jij zou proberen om mij over te halen zijn voorstel te accepteren. Ja. Je, je bedoelt toch zeker ja, niet... Jawel, zo... dat bedoel ik wel, vader. Dat moet u doen. Maar dan, dan hebben ze dus toch iets met je uitgehaald. Alleen met me gepraat. Meer niet. Ook zonder je maar even te laten slapen. Ik heb uitstekend geslapen. Dat, dat begrijp ik dan weg niet. Toch is het heel eenvoudig. Mrs. Gale is een verstandige vrouw die de feiten onder de ogen durft te zien. De feiten? Misschien moet ik zeggen de meedogenloze feiten. Doe wat ik je gevraagd heb, Simon. En je wordt onmiddellijk in vrijheid gesteld. Dan kun je gaan en staan waar je wilt. Mrs. Gale blijft hier... totdat de juistheid van je gegevens gecontroleerd is. Daarna komt ook Simon naar je toe. En als ik weiger omdat ik meende dat het een beetje pijnlijk voor je zou zijn... om oude herinneringen op te halen, Simon... ben ik zo vrij geweest om Mrs. Gale op het lot van haar moeder te wijzen. Ik begrijp het. Wel nu, En. Het gaat om mijn hele verdere leven, vader. En dat van Roger. Begrijpt u dat dan niet? Misschien wil ik het niet begrijpen. Besef je werkelijk wat je van me verlangt, Anne? Ja. Dat ik mezelf onteer... Mijn vrienden verraad? Wilt u dan dat ik mijn toekomst offer te willen van uw verleden, vader? Ik kan gewoon niet geloven dat jij het bent die zo dicht me praat. Het is niet mijn bedoeling om u pijn te doen. Pijn? Echt niet. Maar het is nou eenmaal een feit dat uw generatie en de mijne in verschillende dingen geloven. Ik wil dat wij allemaal kunnen leven. U en Roger en ik. En dat we in vrijheid kunnen blijven leven. Dat betekent vergeleken daarmee iets wat jaren geleden in Hongarije is gebeurd. Nog, wat er gebeurt met de mensen waarvan hij dat ik ze verraad? En jij nu ook? Kom, kom vader. We weten alle drie even goed dat indien er werkelijk ooit complotten zijn gesmeed... dat gebeurt dus door een aantal heren op leeftijd... die een soort samenswerentje op touw dachten te zetten. Ik geef toe dat men een soort vuur nodig heeft om zijn handen te wermen naarmate men ouder wordt. Nou, ik vind het niet billig om van mij te verwachten dat ik mijn leven en... En Rogers, gelukkig om dat vuur brandende te houden. U zult het misschien hardvochtig en gemeen vinden, vader. Maar mijn generatie heeft tenminste één ding geleerd: om de werkelijkheid en de consequenties daarvan onder ogen te durven zien. En ik. Ik herken je gewoon niet meer. Dat spijt me. Zo denk ik er nu eenmaal over. Het is de waarheid. Dan hoeven we er, er verder ook niet meer over te praten. Jij tekent dus? Je wilt het dus werkelijk, hè? Ja, vader. Dat wil ik. Goed dan. Ik zal enige tijd nodig hebben om die verklaring op te stellen. Ik geef jou een uur. Ik moet straks naar een officieel diner. Misschien kan ik je dan een lift geven. Ik kan je afzetten bij je hotel. Je bent verder volkomen vrij. Nog één ding, Simon. Mocht je soms nog een of ander plannetje in je hoofd hebben, vergeet het dan maar gauw. Wanneer de inhoud van die verklaring niet juist blijkt te zijn. wanneer er iets tegen mij wordt ondernomen. dan is ik je dochter die daar het slachtoffer van zal zijn. Ik hoef je dat toch niet nader te verklaren, hoop ik. Nee. Mooi. Mrs. Gale mag je zo lang gezelschap houden als je wilt. Ik blijf liever alleen. Zoals je verkiest. Vader, u ziet Roger straks eerder dan ik. Dat vermoed ik, ja. Wilt u hem zeggen dat ik van hem hou en dat alles goed is met me? Ik zal hem ook moeten vertellen wat jij hebt gedaan. Natuurlijk. Hij zal het vast en zeker begrijpen. Ik vraag het me af. Ik wou dat ik wist of ik, of ik dat inderdaad hoop of niet... Maar ik begrijp het domweg niet, sir. Dat is helemaal niets voor Anne. Dat ben ik volkomen met je eens. Ja, weet u zeker? Ja, weet u zeker dat ze niet iets met haar hebben uitgehaald? Er was niets dat daarop wees. Uiterlijk, althans. En zij zei zelf ook van niet. En dus hebt u de handdoek maar in de ring gegooid. Veracht je me daarvan, Maradjum? Ik weet echt niet wat ik anders had kunnen doen. En om heel eerlijk te zijn, op dat moment kon het me niet schelen ook. Niets kon me meer schelen. Het is iets heel ergens, als je je hele wereld in elkaar ziet storten. Ik uh... heb u verteld over die La Roche, Mr. Hunter. We verwachten elk ogenblik een telefoontje van hem. Maar dan vraag ik me af wat wij moeten doen wanneer hij belt. U moet de zaak afgelasten, Mr. Summers. Nee, Bill. Nee? Wanneer jullie iets tegen Sep strachten te ondernemen... kan Anne daar alleen maar de dupe van worden... Saps heeft me daarvoor juist gewaarschuwd. En wanneer we niets ondernemen, vertrekken Saps en zijn handlangers... ...binnen 48 uur uit Parijs en nemen Anne met zich mee. Wilt u haar ook achter het ijzeren gordijn zien verdwijnen? Zoals uw vrouw in de tijd. Dat is niet willig, Roger. Maar God, we spelen toch geen diefje met verlos? Dat zal La Roche zijn. Ik ga wel. Hallo, La Roche? Wat? Oh, ja, neemt u me niet kwalijk. Ja, Mr. Hunter is hier op mijn kamer. Een ogenblikje. Het is La Roche niet, Bill, maar de hotelportier. Wat diegene die naam? Er is beneden aan de balie een dame voor u, sir. Van mij? Ja, dat zegt hij tenminste. Wie kan dat zijn? Hallo? Heeft ze haar naam niet gezegd? Oh, dank u wel, ja. ja. Ja, stuurt u haar maar naar boven. Nou? Ze is van jou, Bill. Wat zo? Het met. schijnt dat Jill Weiss zich nu interesseert voor de verblijfplaats van mijn schoonvader. Jill, dat, dat bestaat gewoon niet. Waarom is hemelsnaam? naam? Dat kun je haar beter zelf vragen, geloof ik. Ik zal wel open doen. Komt u binnen, miss Weiss? Leuk u weer eens te zien. Dank u, Mr. Gale. Ik kom eigenlijk voor Mr. Hunter. Ik weet het, die is hier. Wat kan ik voor u doen, miss Weiss? Ik vrees dat ik op het ogenblik. Oh, dat zal La Roche zijn, Bill. Ja, nee, nee, laat mij maar, laat mij maar. Ja, Guy, wil zijn, maar Wat zeg je? Vanavond? Weet je dat zeker? Nee, nee, dan kun je ons beter hier komen ophalen. Zo vlug mogelijk maar. Ja, ik zal, ik zal vast een perno voor je bestellen, hè. Au revoir, au revoir, mon vieux. zegt dat Seps een bezoek aan die flat in de Rue Javel wil brengen... zodra dat de diner is afgelopen. Dat wil zeggen over een paar uur. Wij moeten zorgen dat wij daar zijn om hem op te wachten. Nee. Het spijt me, sir, maar ik vind van wel. We zijn twee tegen één. Ja, maar, maar, maar ik ben een hulpeloze oude keel. Enfin, er, er is dus niets wat ik intussen kan doen... Mag ik misschien een voorstel doen? Jij? Jij mag mij wel eens vertellen wat je hier eigenlijk komt doen, verdomme. Wanneer u dat met alle geweld wilt weten, Mr. Summers... ...ik ben bezig uw werk voor u te doen. M mijn werk? Ik wilde namelijk voorstellen dat Mr. Hunter... vastgegevens voor een tv-interview gaat verzamelen... ...terwijl jullie op die monsieur LaRouche wachten. <laughs> je hebt lef. Dat moet ik toegeven. Wanneer u dat interview met Mr. Hunter niet van mij overneemt, Mr. Summers... zou u wel eens kunnen merken dat ik uw baan van u heb overgenomen. Nou, gefeliciteerd al mee. Uh, ik, ik wil niet onder zijn, maar ik heb op het ogenblik gevel iets anders aan mijn hoofd dan een televisie-interview. Neemt u me dan niet kwalijk dat ik u heb lastiggevallen, Mr. Hunter? Uh, toch dient u te weten, Mr. Summers, dat Mr. Cameron heeft gezegd... Aha, Sandy heeft dus de pest in, hè? Nou, die moet hij dan voorlopig maar in blijven houden. Zal ik naar kantoor gaan en hem dat vertellen? Als je daar zin in hebt... En als je mijn baantje werkelijk ambieert, dan moet je dat vooral doen. Oh, Bill. Je bent werkelijk de meest onmogelijke man die je kent. Zeg, luisteren jullie nou eens. Wie is daar? La Roche. Kom maar binnen. Mag ik u voorstellen? Mademoiselle Julie Dassin. Mademoiselle Dassin? Inderdaad, monsieur. Monsieur Laroche, had u uw kennis eigenlijk niet aan mij moeten voorstellen... Uh, ...gezien het feit dat ik een oudere dame ben? Ik vraag u nederig excuus, mademoiselle Dessin. Mag ik u even voorstellen, monsieur Hunter... ...mademoiselle... Summers en... Mademoiselle. ...Gail. Enchanté. Eh? Eh? Uh, wat mademoiselle Dessin betreft heb ik zelf ook nog niet het genoegen gehad. Wees, Gail Wees. Enchanté. Bent u uh, werkelijk, mademoiselle Julie Dessin? Die mening ben ik mijn hele leven al toe toegedaan geweest... Maar u had wellicht een jonger en aantrekkelijker iemand verwacht. Wij hadden alleen gedacht Ik hoorde we... dat er naar mij geïnformeerd was. In mijn appartement in de Rue Javert. Dat verbaasde mij, want ik kom hoogst zelden in Parijs. Ik geef de voorkeur aan het rustig buitenleven met mijn zeventien katten. Zeventien? 17... Op het ogenblik althans. Maar ik verwacht een nest jonge poesjes binnen enkele dagen. Ja, wat bevreemde mij dat een volslagen vreemde naar mij geïnformeerd had. Want ik besloot naar Parijs te komen... Toen ik mijn appartement wilde binnengaan, ontmoette ik er monsieur Laroche. Hij vertelde mij dat er vreemde dingen gebeurden... en dat iemand mijn naam gebruikt had in omstandigheden... die ik alleen maar als, als, als hoogst ongewoon en smakeloos kan omschrijven. Dat is maar heel zwak uitgedrukt. Eh, mademoiselle Dassin, zou u zo vriendelijk willen zijn om antwoord te geven op een vraag... dat zou kunnen bijdragen tot de oplossing van een raadsel dat ons alle hier ten zeerste intrigeert? U maakt mij nieuwsgierig, monsieur. Ja. Maar vraagt u maar... Hè? Dank u... Wie bewoont op het ogenblik uw appartement? De conciërge... Er is sinds enige tijd een nieuwe conciërge gekomen. En aan haar brieven te oordelen is dat een bijzonder dom en slecht opgevoed wezen. Oh, daarom zei ze dat ze u nog nooit gezien had. Dat klopt. Ze had het over een jonge dame... Dat ten... is een zuivere familie aangelegenheid. waar ik liever niet in aanwezigheid van vreemden bespreek. Uh, neemt u me niet kwalijk, mademoiselle Dassin, maar de kwestie is bijzonder dringend. De politie is er zelfs al in gemoeid. Ah, hè? Huh? Een goede staatsburger dient de politie altijd te helpen. <lacht> Loffelijk standpunt. Die jonge dame is een nichtje van mij. Hoewel ze nog niet zo jong meer is. Zij is de dochter van mijn overleden zuster. Uw nicht? Ja. En dat is ongetwijfeld ook de reden waarom zij af en toe mijn naam gebruikt... wanneer het in haar kraam te pas komt. Maar met het oog op onze familie... want haar werking en haar leefwijze zijn volkomen in strijd... met de opvattingen van mijn familie... met het oog daarop maakt zij meestal gebruik van de naam Mariette Gallet. En zij werkt in een nachtclub in de Rue Javert. Ja, dat is helaas waar. Dat betreur ik ten zeerste. Ze heeft al mijn waarschuwingen en protesten in de wind geslagen. Maar ach, om derwille van mijn arme overleden zuster... kon ik toch ook niet volledig met haar breken. Ik ben de enige verwante die ze nog heeft. En ik dacht dat het, dat het feit dat ze in de buurt van haar werk kon wonen... Nog enige bescherming zou geven. Dat was bijzonder vriendelijk van u, mademoiselle. Nee, het was bijzonder onverstandig. Ach, een mensenhart laat hem nu eenmaal meer domme dingen doen dan zijn hoofd. Helaas, ja. Maar nu moet u mij eens vertellen wat mijn domme nichtje nu weer heeft uitgehaald. Dat valt nog moeilijk precies te zeggen. Maar mijn indruk is dat zij meer het werktuig is van andere mensen. Om duidelijker te zijn, van meneer Tibor Galas, de eigenaar van de kwade kater. Och! Om zoiets smerigs als een bordeel de naam te geven van een kater... dat, dat vind ik gewoon schattig. Kom, kom, mademoiselle, een bordeel is het niet. Alleen maar een wat en wie. Wat hm? is daar voor een verschil tussen? Enfin, ik ben geen vrouw van de wereld, maar dat ziet u ook wel. Uh, ik, ik begin het te begrijpen. Mariette Galer werkte voor Galash. Galash werkt voor Seps. Dus werd Mariette Galer gebruikt om onder de naam van mademoiselle Dassin... En naar de kwade kater te lokken. En, en, en de flat van Mariette Galais, of liever uw flat, mademoiselle Dassin... wordt nu gebruikt door, door Maurice Seppes. En Seppes gaat er vanavond weer heen. Denken jullie dat die Anne daar gevangen houdt? Dat, dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Ik stel voor dat we maar eens moesten gaan kijken. U heeft natuurlijk een sleutel, mademoiselle Dassin. Uiteraard. Mooi. dan moesten we maar geen tijd meer verliezen. Als u en monsieur Gail nu eens met mij meegingen naar uw appartement... Daarnaast, aan de andere kant van de kwade kater, ligt een bistro. De patron daarvan is een oude vriend van mij, die me alles vaker heeft geholpen. Ik stel daarom voor dat monsieur Bill en mademoiselle... Uh, Jail Waste, monsieur Laroche. Neemt u mij niet kwalijk. Dat u en monsieur Bill en monsieur Hunter op het bovenzaaltje van die bistro wachten, totdat wij twee een kerkje in de vet hebben genomen. Ik denk niet dat u erg lang zult hoeven te wachten. Is, uh, is dit die bistro, Guy? <laughs> En de consumpties zijn beter dan de voorgevel doet van moeder. <laughs> nou, dat hoop ik tenminste. Zou Seppje misschien niet al binnen zijn? Nee, nee, want dan zou ik dat weten. Zie je dat ongure type met die pet dat daar tegen die muur geluid staat en een sigaretje rookt? Okay. Nou, als Seppje al naar boven was, zou hij geen pet meer op Dan laten wij dan maar gauw gaan. <laughs> Roger, wanneer Anne inderdaad niet flat is... Maakt u zich geen zorgen, sir. Ik zal heel lief voor haar zijn. Wanneer zie je daartoe de gelegenheid geeft. Dat sir. doet ze heus wel. Vertrouwt u maar op mij, sir. Ziezo, si, mademoiselle Dessin. Mag ik nu de sleutel van u hebben? Nee, monsieur Laroche. Dat wil ik zelf doen. Ik heb u gezegd dat dit voor mij een familie aangelegenheid is. Zoals u wilt, uiteraard. Monsieur Bill, u hoort binnen een half uur van ons. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn... dan dient u zelf te beslissen wat u te doen staat. En nu naar binnen, La Roche. Uw sleutel, mademoiselle. Wie is daar? Anne. Ik ben het lieveling, Roger. Roger? Oh, wat heerlijk. Maar waar heb je mijn vredesproces? Ja, Zou je mij misschien even willen voorstellen, oh. monsieur? En. Dit is mademoiselle Dassin, je huisbaas. <laughs> huisbaas, monsieur. Oh, neemt u mijn man maar niet kwalijk, mademoiselle Dassin. Hij is nogal verrast door mijn aanwezigheid hier. Verrast? Jullie zijn precies op tijd om een cognacje met me te drinken. En met de inspecteur Perroquet. Perroquet? Oh, de sluwe vos. Dat had ik kunnen weten. De man met de baard was de vijfde aflevering van Oor om Oog, een hoorspelserie in zes delen door Val Gilgood. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Simon Hunter, Peter Arjans. Roger Gale, Ber Dijkstra. Bill Summers, Jan Borges. Anne Gale, Corrie van der Linden. Jill Weiss, Els Buitendijk. Sandy Cameron, Huip Oerizant. Maurice Seps, Rob Geraerts. Guy Roche, Hans Veerman. En Julie Dassin, Wiesje Bouwmeester. De regie had Dick van Putten.